Wouter we met het NWS-journaal. Alle 400 tot 500 Nederlanders die via een georganiseerde reis... op vakantie zijn in Sri Lanka, worden vanaf komende dag teruggehaald. Het calamiteitenfonds heeft dat besloten... op advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies voor Sri Lanka is verder aangescherpt... omdat er mogelijk nieuwe aanslagen worden gepleegd. De hele terughoudoperatie van de Nederlanders duurt waarschijnlijk vijf dagen... Door het al van de aanslagen op paaszondag is naar beneden bijgesteld, naar ongeveer 260. In de extra halte in Drenthe is een van de stenen van een hunebed gevallen. Het Drentse landschap weet niet hoe de deksteen is verschoven. Misschien is er iemand op het hunebed geklommen. De stichting onderzoekt hoe de duizenden jaren oude grafkamer kan worden gerestaureerd. Vorig jaar werden er nog waarschuwingsborden bij de Drentse hunebedden geplaatst om het beklimmen tegen te gaan. Meersen krijgt miljoenen euro's van het Rijk voor betere afvoer van regenwater. Een woonwijk in de Zuid-Limburgse plaats stond vorig jaar twee keer blank door hevige regenval. Ook waren er modderstromen. De schade was enorm. Meersen heeft zelf al maatregelen genomen. Zo is er een waterbuffer aangelegd die ervoor moet zorgen dat Meersen droge voeten houdt bij hoersbuien. Minister van Nieuwenhuizen maakt binnenkort ook afspraken met andere plaatsen. Oud-minister van Financiën Johan Witteveen is eerder deze week overleden. De VVD'er was econoom en voerde in 1969 de BTW in. De belasting over producten. Ook zat hij in de Eerste en Tweede Kamer en was hij in de jaren 70 directeur bij het IMF. Johan Witteveen was 97 jaar. Een van zijn zoons, Willem Witteveen, kwam met zijn vrouw en dochter om bij het neerhalen van vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne. Het weer nog, ook vannacht vallen en geregeld buien. Overdag geleidelijk droog en dan schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 17. Zaterdag, Koningsdag, wordt fris. Maximaal 13 graden. En vooral in de middag gaat het regenen. Dit was het NWS Journaal. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren.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 Insta ga kijk.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 Van ZFM things Dat bij jouw. Dat jouw Met muziek kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. Jouw keuze.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 is ZFM. You the deal, make room for her, or shall leave every meal till she's skinny as a knee. them. with you and me, I'm sick of living fantasy, it's not right, it's not life, you've been blind and so naive, you can't escape reality, you're not the man of my dreams tonight. Sigueggendo nooit stelle, sigueggendo nooit stelle, sigueggendo nooit stelle Sotto il sole, sotto il sole, direzione, direzione, mi vado E non ci penso più, e non ci penso più, faccio schiaffo, faccio schiaffo Commissie